Drie uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Publicist en actievoerder Micha Kat is de afgelopen avond op Schiphol... door een marechaussee aangehouden. De politie was al enige tijd op zoek daarom... in verband met verschillende aangiftes van bedreigingen. De oud-NRC-journalist Kat is verschillende keren veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan doodsbedreiging... van een verslaggever van De Telegraaf... en bekladding van de woning van een topambtenaar... die hij beschuldigt van seksueel misbruik. Naar verluid is Kat aangehouden nadat hij was geland uit Laos, waar hij woont. Een lijnpoging of een doorstart van het kabinet Rutte is uitgesloten. Op Paleishuis ten Bosch heeft koningin Beatrix de demissionaire premier verzocht om de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen en daarmee verkiezingen op 12 september mogelijk te maken. Dat heeft de RVD bekendgemaakt na een avond van overleg op Huis ten Bosch.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 De Afrikaanse Unie wil dat Soedan en Zuid-Soedan... hun militairen terugtrekken uit hun buurland... en afspraken maken over olievelden en duidelijke landsgrenzen. De afgelopen dagen vielen Soedanese vliegtuigen... een markt en een olieveld in Zuid-Soedan aan. Het zuiden ziet die aanvallen als een oorlogsverklaring. Sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan in juli... is het geweld in het grensgebied toegenomen. Het weer. Het klaart vannacht op. De dag begint zonnig en droog. Maar smiddags gaat het weer regenen. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Bastiaan Nachtegaal en Robert Smit. Een reportage uit Den Haag, alles over de Franse presidentsverkiezingen... en natuurlijk live muziek van Ben Kaplan en de Casual Smokers. Het is twee minuten over drie, goeienacht. Dit is het tweede uur van Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. Ja, en bij Nog Steeds Wakker besteden we iedere week aandacht... aan de meest uiteenlopende sporten. Maar een metseltoernooi, dat was voor ons nieuw. Om de top der metselaars te bepalen, kwamen vanmiddag de beste vaklieden bijeen... voor de zestigste editie van het Nationaal Kampioenschap Metselen. En het NK had een koninklijk tintje, want Hare majesteit zelf kwam hoogst persoonlijk een kijkje nemen. Ewald van Hal is de directeur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek... en zit in de organisatie van het NK. Goedenacht? Ja, goedenacht. Ja, U heeft nog geen kampioen, geloof ik, hè? Uh, de kampioen die wordt, uh, laten we zeggen, vandaag bekend op uh, 25 april. Ja. La, la, ja, voor sommige mensen is het tot morgen, denk ik. Uh, het is de 60e editie. Uh, een jubileum dus? Het is zeker een jubileum. Het is uh, de 60e keer... Sinds 1953 worden de metsel- en vroegkampioenschappen ononderbroken georganiseerd door de Nederlandse vaccinindustrie. En ja, als je een goed uitrekend: 1953, 2012, dan is dit de 60ste keer een, een waar jubileum. Ja, nou zit ik zelf niet zo heel erg in de metselarij. Um, waar is dit kampioenschap eigenlijk voor nodig? Is het om gewoon echt om te bekijken wie de beste metselaar is? Of probeert u uh, belangstelling voor het vak te krijgen? Wat is de bedoeling? De metselkampioenschappen worden van oudsher georganiseerd om, uh, om een aantal redenen. Um, met name om het metselvak te promoten, de opleiding daarnaar te bevorderen. En althans de instroom naar de opleiding te bevorderen. En in 1953 was het ook nog nodig om de metseltechniek te uniformeren en te standaardiseren. En nou, die laatste techniek, die, um, ja, die techniek is inmiddels geharmoniseerd um, op nationaal niveau. En we moeten misschien even terug naar de jaren 50, toen er nog geen... SMS was er en nog geen mobiele telefoon en geen internet. Uh, iedere regio kende zijn eigen metseltechniek. Maar dat was een geweldige bouwopgave. Vooral in het westen van het land. En in die tijd was het dus noodzakelijk om al die metselaars uit Zeeland... en Drenthe en Groningen op dezelfde wijze te laten metselen. Want anders krijg je geen uh, goed bouwwerk. Nou, in de loop der jaren is die metseltechniek dus geuniformeerd. Uh, maar we hebben wel nog steeds uh, behoefte aan handjes. En daarom is uh, tegenwoordig... De, ...zijn de metselkampioenschappen vooral gericht op het uh, bevorderen van de instroom naar de opleiding. Want laten we wel lezen: het metselkampioenschap gaat niet zozeer om de allerbeste metsela, metsel, uh, metselaar... ...maar gaat vooral om de allerbeste metselleerling. Dus het is eigenlijk ja, meer zieltjes winnen voor het vak? Nou, zieltjes winnen, het is geen, uh, uh, het is geen campagne. Uh, waar het om gaat is dat we behoefte hebben aan jongeren die kiezen voor technische vakken. Dat is in zijn algemeenheid tegenwoordig erg belangrijk. Um, maar in dit geval ook met name dat wij uh, leerlingen... jongeren geïnteresseerd vinden voor een bouwberoep. In dit geval bij het metselopvoegvak. Dat is belangrijk. Ja, en een wedstrijdelement stimuleert jongeren wel om mee te doen? Ja, precies. Uh, op dat ogenblik dat er een wedstrijdelement in zit... is het extra spannend. Uh, doet iedereen extra zijn best en wil iedereen ook uh, graag meedoen. Ja. Zitten er eigenlijk grote verschillen in? Ik kan me zo voorstellen dat goede metselaars... gewoon allemaal hetzelfde strakke muurtje maken. Nou, dat valt toch wel tegen. Um... De, zeg maar, de verschillen die zitten vooral in de handigheid. De omgang met de stenen, het kunnen vleien van de mortel. Het, uh, het aanmaken van de mortel, niet te vergeten. Um, dus daar, dat is, uh, daar zit best wel wat verschil in. Maar u zegt net dat het vooral voor leerlingmetselaars is? Correct. Ja. Dus je mag niet te oud zijn? Nee, dat klopt inderdaad. De leerlingen zijn zo rondom. Er zitten op VMBO-niveau zo'n zo beetje 14, 15 jaar. Kiezen op dat niveau voor een bouwberoep. Metselaar bijvoorbeeld, of voegen... En kunnen na afronding van de VMBO doorstromen naar een MBO-opleiding. Om daar een vakmanschap verder te, te, verder te vormen. Hare Koninklijke Hoogheid, uh, Beatrix, die was uh, ook vandaag aanwezig. Uh, kwam ze ook een steentje leggen? Ik heb haar helaas niet kunnen verleiden om een uh, steentje te leggen of een troffel te pakken. Ja. <laughs> dat was wel heel mooi geweest. Maar uh, wat me wel opviel was dat ze best veel uh, verstand heeft van, uh, van stenen en van metselen. Nou, wat kwam zij precies doen? Zij kwam de jongeren, uh, uh, ja, ze kwam eigenlijk twee dingen doen, denk ik. Aan de ene kant kwam zij kijken, kwam ze zich uh, informeren over wat de kampioenschappen inhouden. Maar ik denk ook wel dat we haar bezoek mogen uh, opvatten als een uh, waardering voor de jarenlange inzet van uh, een heleboel mensen om het metselen en vroegvak te promoten. Ja, en ondertussen gaf ze die metselleerlingen nog een steuntje in de rug met dat uh, Martolf tips Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Uh, ja, weet, ja. Ze iets van, weet ze echt iets van metselen? Nou, zij heeft, ja, dat viel me wel op dat, dat zij, zeg maar als het gaat om, om, het metsel, om de metseltechniek, om de volgorde waarin je dingen doet. Mm -hmm. uh, maar zeker ook als het gaat om de stenen, dat zij daar verrassend veel van is. Ja, dat was verrassend. Dus uh, ja, wij komen er vandaag dus achter dat koningin Beatrix het een en ander <tossimus> weet van het metselwerk. Koningin Beatrix weet wat uh, over vormentaal, zoals dat zo mooi heet. We uh, weten wat over stenen en weten inderdaad ook hoe je die stenen op goede wijze met elkaar moet verbinden. Nou, heel erg fijn. Morgen wordt de kampioen bekendgemaakt. Uh, en ik uh, wens u nog uh, ja, een fijne dag daar, uh, daarmee, Ewald van Hal, uh, mede-organisator van het NK Metselen. Dank u wel. Het Openluchtmuseum dan. Dat is vandaag jarig het museum dat de geschiedenis van ons land laat zien... met typische en hele idyllische Hollandse gebouwen en alledaagse gebruiksvoorwerpen heeft een respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt. En dat kan natuurlijk niet stilletjes voorbij gaan. Het museum pakt uit. Caroline Berkhoff van het Openluchtmuseum, goedenacht. Ja, Allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Uh, wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan om het te vieren? Uh, wij hebben vandaag een, een jubileumboek gepresenteerd... Uh, wat uh, eigenlijk aan de hand van uh, de 20 jaar... dat onze vorige directeur uh, het museum geleid heeft... Uh, terugkijkt op die 100 jaar... En dat, is, nou ja, dat hebben we vandaag gedaan. En wat we gaan doen eigenlijk... We hebben twee weken geleden... Jullie hadden het net over koningin Beatrix. Uh, op 3 april heeft koningin Beatrix onze laatste aanwinst geopend. Dat is uh, een, uh, een complex panden uit Amsterdam. Daar zijn we ook heel erg trots op. Want als je bekijkt... Honderd jaar geleden dachten de oprichters... Uh, we moeten eigenlijk het landelijke Nederland... Het ambachtelijke Nederland, hè, de metselaars... Eh, beschermen, want de verstedelijking en de industrialisatie die zorgen ervoor dat dat allemaal verloren gaat en in een razend tempo. Dus daar hebben ze eigenlijk heel veel uh, uh, ja, uh, uh, activiteiten op, uh, op ingezet, maar die stad die mocht er eigenlijk niet zijn in het Openluchtmuseum en die is er nu wel. Dus dat vinden wij een, uh, ja, een hele bijzondere grote aanwinst die uh, de tweede honderd jaar inluidt. Maar... Het allerleukste wat we gisteren uh, hebben gedaan... Oh, ik vergeet nog wat. We hebben een, een postzegel aangeboden gekregen door uh, PostNL. Uh, Postzegelvel, dat hoort ook bij zo'n uh, zo grote gebeurtenis. Uh, daar hoort eigenlijk een postzegel bij. Um, die is heel mooi geworden. Die is niet zo heel nostalgisch. Die, die, die verbindt ook uh, de, de, de, de geschiedenis van 100 jaar geleden met wat er nu gebeurt. Dus je ziet ook op de postzegel uh, kinderen met een... Uh, een tabletcomputer uh, uh, spelen. Uh, maar het allerleukste wat we gedaan hebben is dat we uh, op zoek gaan... En, en daarbij kijken we naar de toekomst. We gaan op zoek naar de 10 van 2012. Wat houdt dat in? Nou, de 10 van 2012, dat, uh, dat zijn eigenlijk 10 voorwerpen... die wij vandaag de dag uh, gebruiken... Uh, mensen, jullie luisteraars, onze bezoekers, uh, nou ja, iedereen die, uh, die we kunnen bereiken... die mogen zelf voorwerpen insturen. Uh, gewone dagelijkse voorwerpen nomineren via een website. En uh, daaruit worden uh, ja, tien voorwerpen gekozen. Wat voor voorwerpen denkt u dan aan? Nou, dat, dat, dat kan van alles zijn. Het is natuurlijk uh, voor de hand liggend. Als je nu om je heen kijkt, dat je denkt: wat is er nu uh, bijzonder wat er, wat er zeg maar 30 jaar geleden niet was. en over 30 jaar geleden, of 30 jaar uh, vooruit, ook weer heel anders zal zijn. Dan denk je bijvoorbeeld aan je smartphone. Ja. Uh, of je denkt aan uh, nou ja, je, je, je, je iPad, je, je tabletcomputer. Maar je kunt ook denken aan hele simpele dingen, bijvoorbeeld uh, een halve liter plastic waterflesje. Hè, daar lopen we nu allemaal mee rond de hele dag. Uh, ja, over 30 jaar. We, waarschijnlijk, we, waar we eigenlijk naar op zoek zijn... zijn, zijn van, die, van, die, van die dingen zoals uh, de fondue set. Hè, de, hoe, hoe de fondue set bij de jaren 70 worden. Met kerkers inweging fondue Met zo'n pan met bloemen erop. En, uh, en zo van, die, van die borden met van die vakjes... zodat de vette sausjes elkaar niet raakten. Maar als nou, u dan... nou... Als we, laten we wel wezen, als we kijken naar het Open Luchtmuseum... het zit in Arnhem, daar won ik toevallig... dus ik ben er nog eens geweest... Uh, het, is toch allemaal, het gaat over stroopwafelfabrieken en bierbrouwerijen en alle andere leuke ouderwetse Hollandse dingetjes. Daar heeft een tablet toch helemaal geen plaats? Nou, als je uh, niet zo lang geleden in het museum bent geweest... dan zie je, dan zie je toch dat het ook wat... Uh, de, de, de, de, de aansluiting met, uh, met hedendaagse uh, voorwerpen zeker probeert te zoeken. Mm -hmm. uh, dus, dus, maar moet u ja, dat wel en, doen? Kunt u niet beter gewoon lekker blijven bij de stroopwafels? Nou, die zijn er nog niet. Misschien moeten we daar eens naar op zoek. Zijn die dan niet? De nee, ja, we toch? hebben wel sinds die twee weken een, een pension voor voor Turkse gastarbeiders die net aangekomen waren in Nederland in de ja. jaren zeventig. Uh, uh, er is een. Uh, we, we kijken tegenwoordig ook, we hebben een Chinees restaurant uh, toegevoegd een ja. aantal jaren, of uh, twee jaar geleden. Maar geen stroopwafels uh, dus, dus wat dat betreft uh, denk ik van, nou ja, uh, we willen heel graag ook uh, kijken naar, naar het leven van, uh, van, of de ontwikkeling van het dagelijks leven. En uh... Uh, het is niet de bedoeling dat we alleen maar terug blijven, te blijven kijken. Dus dat gaan we nu doen. En de voorwerpen die we gaan verzamelen, die onze, be uh, ja, onze bezoekers, jullie luisteraars, ja. alle Nederlanders gaan nomineren, en die gekozen worden, die 10 van 2012, die worden daadwerkelijk in de collectie opgenomen. Ja, ja het Openluchtmuseum heeft een res respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt. En nou, op naar de volgende 100 jaar. Caroline Berkoff van het Openluchtmuseum, goedenacht. Dank u wel. Dag. En die stroopafels moeten erin. Sommige Nederlanders worden op dit moment langzaam wakker... en een ander deel ligt nog op een oor. Maar de kranten die zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door uh, in het krantenoverzicht. Ons land is een van de twaalf veiligste plekken ter wereld, schrijft het AD.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 En door haar boeddhistische levenswijze is ze lief en positief ingesteld. Voor een Rusin moet je als Nederlandse man echter van goede huizen komen. Ze is mooi en extreem bezorgd, maar ook veel hij eisend en dol op luxe. Ze valt in het algemeen op het type gentleman. Spaanse voetbalclubs ontvangen ten onrechte staatssteun. Tenminste, dat is een sterk vermoeden van de Europese Commissie. Dat valt te lezen in De Telegraaf. De clubs zouden gematst worden door de fiscus. En dat mag niet van Brussel.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 En dat betekent dat ze minder geld overhouden om spelers te kopen. En tot zover het krantenoverzicht. Straks gaan we het hebben over onder andere het Songfestival. En we gaan vooruitblikken op de Franse verkiezingen. Maar eerst Ben Kaplan, Ride On. Everybody wants to hear about the big mistakes Everybody wants a piece of your heart Telling you they've been there for you right from the start It's never easy, baby, but it's a must You gotta find out exactly who you can trust Every day is like a marathon Wondering how you ever got so far from the dawn You look around you and everything's changed Everything's broken, unspoken, and strange She lifts a pistol to your temple and smiles Don't worry, baby, I'll be here a while. Sometimes you wonder if you're in too deep It's all going under, you just gotta keep it going Today is a matter of haste, telling you that you got too much talent to waste. Most times the cards are all stacked. Everyone but you knows that you're on the wrong track, and when you feel like there's no turning back, your idols are broken, the marble is cracked. That's when you gotta push it right to the edge, without looking back, and just step right off the ledge. Every day you've got to run for your life Wondering if it's them or you that's stuck in the knife It doesn't matter when you reach the end So come have a seat and relax She pistol whips you and tells you you're clever Don't worry baby, I'll be here forever And now you realize you're in too deep It's all going under, you just gotta keep it going I know it's true but she won't tell me why she spins around me Ben Kaplan en de Casual Smokers. U hoorde Ride on. Ze komen nog een keertje terug trouwens. Hoera. Goed, het is uh, 19 minuten over drie. U luistert daar nog steeds wakker van Omroep WNL... in het satirisch weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht, van harte. Welkom bij Globaal Nieuws op Radio 1. Ja, vijf jaar geleden spraken we voor het eerst met ze. Jonge uitvinders met baanbrekende ideeën. Maar hoe is het nu met ze? Vijf jaar later zijn twee van hen hier te gast in Globaal Nieuws. Jurie Veldman en Jaap Stevens. Welkom beide. Uh, Jurie, om met jou te beginnen. Wat was vijf jaar geleden jouw revolutionaire idee? Nou, mijn idee was destijds een universele gedenksteen. Een universele gedenksteen? Ja. Ter nagedachtenis van... Nou, uh, ja, ik heb daar dus onderzoek naar gedaan. Het bleek dus dat voor heel veel dingen nog geen gedenksteen was. Mm -hmm. uh, dus wel voor allerlei personen en veldslagen en zo. Maar verder weg de meeste dingen worden gewoon niet herdacht. En waar moet ik dan aan denken? Nou ja, je moet niks. Maar deze steen was dus echt bedoeld om ja, alles waar je eigenlijk nooit aan denkt... toch een plek te geven. Ja. Uh, om een klein voorbeeld te geven, toen ik 19 was... heb ik een keer boodschappen gedaan bij de Aldi... Nou, dat is een klein voorbeeld van iets waarvan ik dacht... het zou mooi zijn als ik ook dat soort gebeurtenissen ergens kan herdenken. Ja, dus dat verhaal stond ook in die steen gegraveerd? Nee, het was uh, in principe een onbeschreven steen. Uh, alleen op de zijkant stond dan het woord gedenksteen. Uh, zodat mensen ook niet zouden vergeten dat het een gedenksteen was. Ja. Uh, en niet een monument voor een of andere onbekende soldaat. Want is die steen er uiteindelijk ook gekomen? Ja, het is uiteindelijk gelukt en we hebben hem ook geplaatst. Uh, het idee was dat die steen echt een, een bedevaartsoord zou worden voor al die mensen die even iets anders willen herdenken dan slachtoffers of belangrijke mensen. Ja, uh, nou, we zijn inmiddels een paar jaar verder. Hoe gaat het nu met de steen? Nou, uh, we houden ja, geen cijfers bij van de jaarlijkse bezoekersaantallen... Uh, maar dat komt, ja, dat komt ook omdat we zelf niet zo goed meer weten waar we de steen precies hebben neergezet. Hm. Uh, ik meen ergens in Zuid-Holland, maar de, ja, de precieze plek zijn we gewoon vergeten. Uh, ja, maar ja, ik, ik wil wel even zeggen dat dat nogmaals het belang onderstreept uh, van zo'n gedenksteen. Ja, helder. Nou, dank voor je verhaal. Ik ga even naar je buurman... Jaap Stevens, ook jij was vijf jaar geleden natuurlijk een veelbelovend uitvinder. Ja, ik zou mezelf geen uitvinder willen noemen. Ik ben meer een ontwikkelaar. Ik probeer dingen te ontwikkelen. Oké. Okay, dus wat is het laatste dat je hebt ontwikkeld? Ik heb vorige week een, een aantal irreële angsten ontwikkeld. Palingangst bijvoorbeeld. Dat bestond nog niet in Nederland. Oké. Okay. Dus daar zijn we nu druk mee bezig, omdat. Uh in de markt te zetten. Even terug naar vijf jaar geleden. Jij had een vinding, uh, een nieuw product... waarvan je op dat moment dacht dat het de hele wereld zou veroveren. Ja, wat was ja. in het kort dat plan? Dat was het, uh, het melkvrije duikpak. Dat is een, een duikpak waarbij je de garantie hebt... dat het zonder melkproducten geproduceerd is. Oké, okay, ik denk dan meteen... Um, is daar een markt voor en wat is dan de doelgroep? Nou, ik, ik snap je vraag, ik leg het je uit. In Nederland is 9% lactose intolerant... en er zijn 320.000... Duikers. Mm -hmm. Dat betekent dat voor ongeveer 29.000 mensen dit een interessant product is. En dan richt ik me alleen op het kapitaalkrachtige deel van die groep, omdat het een prijzig product is. Dus de doelstelling was om in de eerste tien jaar zeker zo'n 5.000 pakken te verkopen. Maar dat heb je niet gehaald. Nou we zijn natuurlijk pas vijf jaar onderweg, maar ik heb het inderdaad niet gehaald. We hebben nu kijken, drie, drie, drie, drie pakken verkocht. Drie pakken? Ja. Uh, twee pakken waren verkeerd besteld door een onderzoekscentrum in uh, Nicaragua... Mm -hmm. Wij hebben toen ook onderzoek gedaan naar waarom die pakken verkeerd besteld waren. En daaruit bleek dat het voor 89,4% berust op toeval. Dus daar ga je al. Daar ga je al. Jazeker. Want dat is dus mijn plan voor het komende jaar. Um, ik ben meteen gaan denken. Vergissen is menselijk. En er zijn 7 miljard menselijke mensen op de aarde. En als iedereen op de wereld één keer per jaar bij mij per ongeluk zo'n pak verkeerd bestelt, zit ik op rozen. Ja, maar hoe groot is die kans dan? Die kans is niet zo heel groot. Ik denk ongeveer 1 op... Uh, nou, 7 miljard keer ja, een groot getal. Ja. Uh, dus dan kom je uiteindelijk op een vrij kleine kans. Ja, maar daar heb ik dus over nagedacht. Uh, ik heb daarom ook 500 pakken laten maken. Dus ik heb nu een kans uh, die 500 keer groter is dan, uh, dan hiervoor. Ja. Dus de kans is vrij groot dat ik aan het eind van het jaar een reële, uh, een reële zaak op poten heb gezet. Ja, maar nu werd deze week net bekend dat eigenlijk alle duikpakken in principe zonder melkproducten worden geproduceerd. Ja, ja oké, okay, maar je, je veegt nu mijn hele idee uh, van tafel. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de sfeer. En, en dus ook niet bevorderlijk voor de verkoop. Want, want sfeer is belangrijk hè, bij verkoop. Ja, en, en ik ben, uh, even los daarvan, ik ben de enige die het ook garandeert. Hè. We hebben dus nu ook goedkeuring van de Vereniging van Lactose Intolerante Duikers. Ja, maar... Die bestaat eigenlijk niet. Ja, oké, okay, maar dat, dat, dat, is, dat zeg je nu. Dat, ik bedoel, dat, is, dat is kennis van nu, dat is achteraf. Ja, maar dat had je vijf jaar geleden natuurlijk ook kunnen weten. Ja, maar wie is hier nou vijf jaar mee bezig geweest? Jaap Stevens. Ja, dank voor dit gesprek. En daarmee komen we aan het einde van Globaal Nieuws voor deze week. Ik zeg nog een heel prettige nacht. Dag. Tot zover het satirische nieuwsoverzicht. Meer van de Speld op www.thespeld.nl. Sorry, excuse. www.speld.nl. Ja. Nog 141 dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen. Nog 94 dagen tot de Olympische Spelen. En nog 45 tot het EK voetbal. Maar nog precies een maand voordat in Azerbeidzjan het Eurovisie Songfestival van start gaat. Hoog tijd voor een vooruitblik met de grootste songfestivalkenner van Nederland... Richard van der Krommert. Richard, goede Goedenacht. Ja, Azerbaijan staat dus over een maand in de spotlights, uh, hoe staat het met de voorbereidingen? Uh, nou, met die voorbereidingen dachten we eventjes dat het niet zo goed zou gaan, de, de, hal, de hal die gebouwd gaat worden, want ze zijn daar uh, uh, goed bezig in Azerbeidzjan. ze willen goed voor de dag komen, bleek bijna niet uh, af te kunnen komen, maar uh, als je dag en nacht doorwerkt... <laughs> Wat was er aan de hand dan? Um, nou ja, uh, was, was er veel aan gelegen om het orga orga te organiseren dit jaar, het Songfestival. Ze, maar, ze wonnen vorig jaar, nou dan nee, heb het recht om het jaar daarna het Songfestival te organiseren. En uh, ze wilden goed voor de dag komen, ze wilden echt een visitekaartje afgeven voor de rest van, uh, van Europa. En toen bedachten ze maar dat er een nieuwe hal moest komen. Maar, maar nou. ze zijn, ze, daar zijn ze al een jaar mee bezig, dus neem ik aan. Nou, nou, nou voordat, er, voordat er besloten wordt uh, welke hal het gaat worden... En, en uh, dat je toestemming krijgt van de Europese onderorganisatie. Uh, uh, we gaan het echt in Azerbeidzjan doen. Uh, dan ben je wel even verder. Dus uh, dan wordt de tijd wordt echt dringen geblazen voordat het allemaal af, te, uh, af is. Goed, Nederland moet ook die kant op. En we doen dat met uh, John Franca. Even een klein stukje horen. It's you, me and everybody. Ja, ze gaat dit dus doen en ze draagt een grote tooi. Er is nogal wat discussie over geweest, heb ik begrepen. Nou ja, laten we zo zeggen. Ja, er is discussie over geweest. Er zijn zelfs een paar gekken die opgestaan hebben van zo'n beledigde indianenvolk. Um, maar het valt wel op. Ik bedoel Ook bij de eerste bijeenkomst in Baku van alle landen... Uh, de, er werd er enorm gesproken over de tooi van, uh, van onze Nederlandse inzending. Want dat is nog nooit uh, gebeurd op het Eurovisie Songfestival. Um, maar de vraag is... Uh, blijft ze die tooi aanhouden? Ja. Nou stond op nu.nl geloof ik dat ze hem niet gaat dragen. Ja, de, de, de, de enige die het echt weet is uh, Joan Franka zelf. Um, wat we wel weten is dat de jurk die ze aanhad op het Nationaal Songfestival... dat is inmiddels twee maanden geleden, dat die de casting kan. Nou, dat is ook een soort van indianenjurk. Dus de kans is inderdaad groot, Z uh, zeggen we nu, dat die tooi ook thuis blijft... en dat ze het houdt bij een enkel veertje. En dat lijkt me op zich subtiel genoeg. Aan de andere kant viel die toy wel op en was het, was het, was het, was het absoluut niet lelijk. Ja, en gebogen onder druk, dat is ook erg. Uh, wat doe je daarmee? Nou, dat ze toegeeft aan, aan, aan klachten over mensen die dat dan erg ja. zouden vinden. Nou ja, dat, dat, dat, daar geloof ik niks van dat ze dat doet. Gewoon uh, um, pragmatisch. Dat we ook, ja, ik denk dat ze gewoon goed, goed heeft nagedacht. Het is een dame die open staat voor, voor kritiek en ook opbouwende kritiek... En uh, het is ook een dame die denkt van... we moeten goed voor de dag komen. Nou, uh, laat, laat, laten we het anders even hebben over de muziek. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk ook wel om... Uh, tijdens het Songfestival. Hoe staat het met de Nederlandse kansen? Um, nou, Ik denk zelf dat de Nederlandse kansen... werkelijk uitstekend zijn. De beste, de, we hebben echt de beste inzending sinds uh, 14 jaar... Uh, die we naar het Songfestival sturen. Een heel een eigen tijdsdeuntje uh, deuntje wat enorm opvalt. Heel simpel is gehouden. Um, volgens mij moet Nederland in staat zijn... om bij de bovenste 15 te eindigen. Zo. Maar dat is wat ik denk. En dat is niet wat de boekmakers denken. De boekmakers in Engeland die geven Nederland een, een, ongeveer zo'n 27 ste plaats op dit, uh, op dit moment. En dat is een vervelende positie. Want er zijn maar 26 plekken in de finale van het Europese Songfestival En dat zou betekenen dat Nederland opnieuw buiten de boot valt. Maar het liefst zouden we winnen natuurlijk. Hè? Um... Hoeveel decennia geleden is dat? 32 jaar geleden? 32 jaar geleden. Dat is, lang, dat, dat is te lang. Dat is wel lang, maar een land als Spanje wacht al 43 jaar... op een nieuwe overwinning op het Songfestival. En Portugal heeft nog helemaal nooit gewonnen... en doet al sinds de jaren 60 mee. Oh, dat is nog verdrietiger. <laughs> Goed, een maandje nog. Dan weten we of John Franca in de Azerbeidjaanse hoofdstad Baku... het gaat redden. Dank Richard van der Krommert. Oké. Okay. Het is een paar seconden voor half vier... en dan is het tijd voor... Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven kameran Oula. Ja, de Oekraïense ambassade is niet zo gelukkig... met een spotje van een energiebedrijf... waarin Henk Spaan besluit niet naar het EK voetbal te gaan. En waarom doet hij dat niet? Hij heeft een uh, thuisstap cadeau gekregen. Vermoedelijk van zijn vrouw. En waarom geeft zijn vrouw die thuisstap? Omdat hij zit te googelen op Oekraïne. En nou, ze ziet vervolgens dat als je op go Oekraïne googelt... vind je alleen maar mooie vrouwen. En dan blote, Hanks... blote vrouwen. Blote vrouwen. Ja. En dan wil je Henk Spaan, bekend van het programma Hiha, hondenlul natuurlijk... niet naartoe sturen. Um, in Somersdijk dan wat serieus nieuws. Hij uh, heeft een grote brand deze nacht uh, gewoed in een uh, huis, in een uh, oud, oud pand. De eerste melding die kwam al om kwart over tien binnen. Vervolgens leek de brand onder controle. Maar uh, anderhalf uur geleden ging het mis. Er uh, was sprake van een grote brand. En de brandweer is daar uh, volop bezig. Dan uh, de Verenigde Staten... Primaries die zijn weer in volle gang. Vannacht uh, vijf stuks voor de Republikeinen dan. Mitch Romney heeft ze alle vijf gewonnen. Hij is een half uur geleden begonnen met een uh, toespraak. Is net een paar minuten geleden gestopt. Het leek een beetje de toespraak waarin hij eigenlijk de kandidatuur opeist. Eigenlijk zegt, ik ben de kandidaat. Ik ga het doen voor jullie. Maar ja, helaas uh, denkt Newt Gingrich er anders over. Die blijft stug volhouden en gaat toch nog even weer door. Met Romney sprak wel de woorden. Vandaag begint een ander Amerika. En uh, we gaan in november winnen. Dus hij heeft wel die hele focus nu gelegd... van ik ben de kandidaat van de Republikeinen. En uh, dan tot slot nog uh, voetbal. Chelsea die won gisteravond het verrassend van uh, Barcelona. We hadden het al eerder in deze uitzending ook over. Dankzij uiteindelijk een gelijkmaker van Fernando Torres. De spits die Chelsea 60 miljoen euro heeft gekost. Hoewel half Engeland uh, juichte, doet de Sun, uh, de bekende, bekende krant, dat niet. Zij schrijven op de voorpagina... Terry van het veld gestuurd. Messi mist een strafschop. Chelsea bereikt de finale van de Champions League. Maar het meest ongelooflijke van alles is dat... Torres scoort. Het nieuwsminuutje. Goed, Cameron. Dank je De val van het kabinet en het treinongeluk in Amsterdam... overschaduwen de afgelopen dagen al het andere nieuws. Zo ook de Franse presidentsverkiezingen. Socialist François Hollande versloeg daar in de eerste ronde president Nicolas Sarkozy. En opvallend was ook het aantal stemmen voor Marine Le Pen. Over een kleine twee weken gaat Frankrijk naar de stembus voor de tweede ronde. Hollande en Sarkozy strijden dan tête-à-tête -tête om het presidentschap. Journaliste Saskia Houtuin volgt de strijd in de Republiek op de voet. Saskia, goedendag. Goedenacht. Is dit een verrassende uitslag? Nou, nee, eigenlijk niet. Want uit de peilingen bleek al dat Hollande en Sarkozy de meeste stemmen zouden krijgen. En dus logischerwijs naar de volgende ronde zouden gaan op 6 mei. Maar wat ik wel verrassend vond, was dat Hollande toch al meer stemmen binnenhoudt dan Sarkozy. Terwijl zijn de peilingen ongeveer gelijk stonden. Het, het, verschil, is, wel... het verschil is, uh, is 1 procent. 1,5 procent. Dat lijkt me niet groot. Nee, dat is niet heel erg groot. Maar het is natuurlijk best wel een domper voor Sarkozy. Want uh, vijf jaar geleden toen haalde hij meer dan 30% van de stemmen tegenover de uh, socialistische kandidaten. Cicolène en Rayel. 25 25%. Uh, en bovendien is het volgens mij voor het eerst sinds 1958 dat een zittend president de eerste ronde verliest. Dus dat is best wel uh, zielig voor Nicolas. Ja, het is in ieder geval zo dat Marine de Pen eruit ligt. Uh, dat ja. betekent dat het op 6 mei gaat tussen Hollande en Sarkozy uh, met z'n tweeën. Hoe staan ja. ze ervoor? Wat, wat zijn hun prognoses? Nou, als we kijken naar de peilingen, dan lijkt het erop dat Hollande ook echt zou gaan winnen op 6 mei. Niet, ook niet met hele grote winst, maar toch wel tussen de 53 en de 56 procent. Maar ja, het kan nog alle kanten opgaan. Dus uh, het is nog maar de vraag, wat voor stemadvies Marie Le Pen van het Front National, die dus derde werd zoals je al zei, uh, zal geven. Ja. En in Nederland is het kabinet gesneuveld net op de economie in feite. Uh, is ja. dat in Frankrijk even goed een thema? Ja, nee, natuurlijk. De crisis speelt ook in Frankrijk een uh, hele grote rol. En Sarkozy wil hele harde bezuinigingen doorvoeren. En uh, dat is natuurlijk niet heel erg leuk voor de Fransen. Dus dat uh, zit ook wel op het zere been. Um, maar Hollande die wil weer maatregelen nemen om de economie weer te stimuleren. Dus het is eigenlijk nog maar uh, de vraag wat het uh, beste is voor het land. En het oude thema wat ook in Frankrijk populair was, immigratie, speelt dan nog een rol? Immigratie speelt wel zeker een rol. Um, maar wat ik nog een grotere rol gaat spelen is de werkloosheid. Dat is eigenlijk natuurlijk weer een, uh, een effect natuurlijk wat speelt met de economie. Uh, die is op dit moment heel erg groot. En uh, Sarkozy die beloofde van alles en nog wat vijf jaar geleden. Maar die heeft hij uh, absoluut niet waargemaakt, die belofte. En Hollande die heeft uh, werkloosheid heel erg hoog op de agenda staan. Die beloofde heel wat banen te kunnen creëren. Dus en immigratie, ja, het is natuurlijk dus iets waar vooral uh, uh, Marine Le Pen heel erg op zat. En Sarkozy is ook best wel streng be wat betreft immigratiebeleid. En Hollande juist een stuk minder. Dus. Ja, ja, het is nog maar de vraag: wat voor uh, advies Marine Le Pen zou gaan geven? Ja, want dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Nou moeten die twee het straks tegen elkaar optemen. Ze... Er is ja. weliswaar een, een kleine voorsprong voor Hollande, maar het is nou ook weer niet zo vreselijk groot. Nee, het uh, kan nogal wel op boek gaan, inderdaad. Ja, hoe belangrijk gaan de kiezers zijn die van de pen vandaan gekomen zijn? Moet Sarkozy echt heel erg opschrijven naar rechts om te, om te kunnen winnen? Ja, nou, dat, denk ik dat hij dat sowieso wel moet gaan doen. Het hangt natuurlijk ook al vanaf wat Marine Le Pen uh, voor stemadvies zal uitbrengen. Dat gaat hij waarschijnlijk op 1 mei doen, dat is nog niet helemaal zeker. Maar waar ze ook natuurlijk wel voor moet oppassen is dat hij niet te veel recht gaat zitten. Want de vlies hij weer van de centrale partijen. Hoe ziet de komende tijd de campagne eruit van die twee kandidaten? Gaan ze echt op zijn Amerikaanse Tourbus het land door of gaat dat in Frankrijk heel anders? Nee, nee. Wat ik heb gehoord is dat Sarkozy al een aantal keren Hollande heeft uitgenodigd om te debatteren via de radio. Maar zover het er nu uitziet, zal het maar tot één groot debat komen op televisie. En verder zullen ze natuurlijk los van elkaar nog door het land reizen en uh, ja, zorgen om zoveel mogelijk kiezers voor zich te winnen. Goed, 6 mei. En met 6 mei. Ja. ja, precies. Dan gaan ze namelijk naar de stembus. En dat uh, uh, je volgt het allemaal op de voeten daar in Frankrijk. Dankjewel, Saskia houdt aan. Ja, bedankt. François Hollande heeft de eerste slag dus gewonnen... en daarmee dreigt de Europese tandem van Merkel en Sarkozy uit elkaar te vallen. Angela Merkel zal vanaf nu dus met Hollande moeten samenwerken... als zij het Duits-Franse blok wil voortzetten. Natuurlijk is het speculeren of Hollande wel bij Merkel achterop de tandem past... en of Merkel dat ook wil. En wat zullen de gevolgen van Nederland zijn... als François Hollande aan het Franse roer staat? We praten hierover met Gerry van der kamp alons politicologe aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Goedenacht. Goeiedag. Wat voor gevolgen heeft het voor Nederland als François Hollande de nieuwe president van Frankrijk wordt? Nou, ik weet niet of de gevolgen voor Nederland op heel korte termijn groot zullen zijn. Maar het zal in elk geval betekenen dat toch de, de machtsverhoudingen en de politieke verhoudingen binnen Europa wel gaan schuiven. En vooral als je kijkt hè, naar het meest actuele punt op dit moment uh, met de financiële en economische crisis. En hoe die door Europa wordt aangepakt. Uh, zou het dus kunnen betekenen dat ja, er veranderingen komen in uh, de meningen daarover. Omdat... Ja, Sarkozy daar anders tegen aankeek dan Hollande. Wat is ja. dan het grootste verschil tussen uh, de koers van Hollande en de koers van Sarkozy? Nou, dat zie je eigenlijk heel goed terug in het debat wat ze nu eigenlijk ook voeren onderling in de verkiezingen. En Sarkozy heeft ingestemd met het plan dat in maart is gepresenteerd. Dus een fiscaal pact binnen Europa. Waarin een strenge begrotingsdiscipline is voorgelegd. Eigenlijk behoorlijk naar het Duits recept zeg maar. Heeft hij mee ingestemd. En Hollande heeft eigenlijk meteen aangegeven dat hij dit de grootste vijand van de, Europe van de Europese burgers vindt. Dus hij vindt eigenlijk dat dit verdrag meteen opengebroken moet worden. En hij heeft eigenlijk de kiezers ook beloofd dat als hij wordt verkozen... hij meteen met Merkel hierover in gesprek zal gaan. Ja, dus dat belooft dan redelijk wat vuurwerk te worden tussen die twee. Uh, ja, dat zou dus inderdaad de verhoudingen tussen Frankrijk en Duitsland... zeker op scherp zetten, op zijn minst. Ja. ja, en wat zal dat dan weer betekenen voor Europa? Nou ja, als je kijkt naar de betekenis van Europa in de internationale gemeenschap... Uh, dan zien we dat in het verleden altijd die Frans-Duitse vriendschap daarin heel belangrijk is. Als deze staten het eens zijn, dan kwam er Europese integratie van de grond. Als ze het niet eens zijn, kun je ook naar buiten toe eigenlijk minder goed de vuist maken. En dus wat nu heel belangrijk is, is dat ze allebei inzien... dat samenwerken dus heel belangrijk is, dat ze samen door één deur blijven kunnen. En het is dus de vraag of dat goed gaat lukken. Nou, op financieel-economisch terrein wordt het op korte termijn lastig... maar ik denk wel dat als de verkiezingen wat langer achter ons zijn... En ja, het in wat rustige vaarwater komt dat er tussen hun ja, op den duur, dus niet op korte termijn, op iets langer termijn weer een rustige relatie kan ontstaan. Dat hebben we ook gezien in vorige presidentschappen. Als je kijkt naar Merkel en Sarkozy, het wordt nu Mercozy genoemd, maar die zijn ook niet heel vrolijk begonnen. Het is vooral eigenlijk die financiële-economische crisis die ze samen hebben aangepakt. En waar Duitsland eigenlijk de leiding in heeft genomen en inderdaad Frankrijk op tandem gesprongen is achterop. Dat is iets wat hun samen heeft gebracht en waar ze het nu over eens zijn. Maar dat is dus wat, uh, iets wat ja, op dit moment door Hollande niet gedeeld wordt. En het is dus de vraag of zij in de toekomst wel zaken gaan vinden waar ze het wel over eens zijn. Want als dat niet zo is, dan is het ook minder makkelijk naar, uh, voor Europa zeg maar, om een vuist te maken naar het buitenland verder. Ja. Zou er eigenlijk al aan die relatie gebouwd worden? Zou, zou Merkel al contact hebben opgenomen met Hollande of andersom? Uh, ik denk eerder andersom. Uh, de speculaties zijn op dit moment dat er tussen het uh, boendeskanslerambte, zeg maar, de ondersteunende stad van Merkel... Al contacten zijn met uh, ja, het partijbureau van Hollande. En dat hij eigenlijk ook al wel daar langs had gewild bij Merkel. Maar dat die op dit moment de boot afhoudt. Dus het zijn nu nog informele besprekingen. Maar ja, het wordt dan een beetje afgetast of ze in de toekomst natuurlijk uh, ja, toch over dingen eens kunnen worden. Want ook Merkel zou met de politieke realiteit om moeten gaan. Dat ze straks ja, met iemand moet samenwerken die uh, niet Sarkozy is mogelijk. Grote kansen, uh, zoals het er nu naar uitziet in de peilingen. En dat ze daar het beste van zal moeten maken. Goed. Ja, ze moeten toch uh, een beetje nadat op elkaar komen. Want uh, ja, het, het lijkt toch te gaan gebeuren, hè? Hollande en Merkel met z'n tweeën. Uh, het is in ieder geval uh, onbekend tot 6 mei als de verkiezingen geweest zijn. En als we weten wie de president van Frankrijk is en wat dat voor Europa betekent. In ieder geval dank voor uw uitleg. Gerry van der Kamp-Alons, politicologe aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Graag gedaan. Elke dinsdag om twee uur staan nieuwsgierige Kamerleden er weer klaar voor. Het vragenuurtje. Parlementariërs roepen naar aanleiding van berichtgeving in de media... bewindslieden ter verantwoording. En het voltallige politieke journaal staat dan weer te trappelen... om daar verslag van te doen. Wij kunnen natuurlijk niet achterblijven... en sturen we dus wekelijks een frisse verslaggever naar Den Haag. Ja, maar niet deze week. Althans, onze verslaggever was er wel, maar er was geen vragenuurtje. Vandaag was namelijk het debat over de val van het kabinet... Alle Kamerleden waren er, veel journalisten waren aanwezig... en er waren ook gewone Nederlanders. U wordt een verslag van Jesper Stoffelen. Het is dinsdagmiddag, maar Rutte heeft zojuist een verklaring afgelegd... in de Tweede Kamer over het vallen van het kabinet. Andere politici hebben daar ook allemaal wel een mening over... en die zijn ook allemaal al wel bekend geworden door andere media. Ik was daar dus niet nieuwsgierig naar. Waar ik wel nieuwsgierig naar was... dat waren de mensen die op de publieke tribune zaten vandaag. Zoals deze meneer. Wij uh, hadden vandaag een dagje Den Haag gepland... En toen kwamen we hier langs en toen dachten we van, het best wel interessant om uh, ook eens te kijken hoe dat hier in zijn werk gaat. Interessant omdat het vandaag een speciale dag is? Ja, toch wel. Uh, als Rutte als minister-president uh, zijn ontslag uh, aangeboden heeft en dat gaat uh, vertellen in de Kamer, dan is dat best wel interessant. Ja. Vindt u het bijzonder dat u daarbij bent geweest? Ja, dat ja, vind ik wel bijzonder. Vindt u terecht dat het geval is of bent u daar blij mee? Ja en nee. Als ik kijk naar de toestand van ons land, dan vind ik het echt jammer. Maar als ik kijk naar de manier waarop dit allemaal tot stand is gekomen... met een minderheidskabinet en met gedoogsteun... dan vind ik het goed dat het geval is. Ja. Denkt u dat ze er op korte termijn uit gaan komen? Ja, dat, als je dat hier zo hoort van we moeten snel verkiezingen hebben... want dan krijgen we een nieuwe regering en die kan opnieuw snel de plannen gaan maken. Dat is natuurlijk een lachertje. Naast dagjes mensen waren er natuurlijk ook scholieren in het gebouw van de Tweede Kamer. Al was dit meisje niet helemaal goed ingelicht door haar meester. Nou, een klein beetje. Een heel klein beetje. Maar niet echt over wat er dit jaar zeg maar, gebeurd is, maar, of wat er nu aan de hand is. Maar meer over de partijen en over de staat en dat soort dingen. Interessant vond je het wel? Ja. Hij was ook een student uit Tilburg. Hij miste helaas het terrein waardoor hij te laat kwam in Den Haag en er geen plekje meer was op de publieke tribune. Hij volgde de politiek op de voet en daarom had hij ook een mening over deze huidige situatie. Ik vind het wel redelijk apart. De houding van Geert Wilders, dat hij in het begin nog vrij open stond voor onderhandelingen en open stond voor de onderhandelingen in het Katshuis En dan uiteindelijk toch zo vrij plotseling eigenlijk de stekker eruit trekt. Ik vind je het jammer. Ik weet niet of het jammer is, maar uh, het heeft wel kort geduurd natuurlijk. Dus voor het land is het wel jammer, denk ik. Want nu schieten we er nog niks mee op voorlopig. Nee, en nou, zeker als de verkiezingen die zullen nog even op zich laten wachten, ja, staan we eigenlijk stil. En stilstaan is achteruit gaan. Er was echt de één bezoeker, ik mag wel zeggen mysterieuze bezoeker, die met een andere gedachte op de publieke tribune plaatste. Omdat hier het debat is over het vallen van het kabinet en wist ik dat uit de VVD-kring dat er al, al nou ja, bijna 99% zekerheid was dat ze er met Wilders niet uit zouden komen. Deze man kwam ook met een opmerkelijk antwoord toen ik hem vroeg naar zijn mening over het vallen van dit kabinet. Ik denk dat het uiteindelijk wel, wel goed zal zijn dat toch nu de rol van de PVV is uitgespeeld. Dat bepaalde elementen daarvan door andere partijen kunnen worden opgepikt. Kijk, ik denk eigenlijk dat Wilders met een half jaar weg is en opgevolgd zal worden door Magiel de vraag. Maar nu ik dit gezegd heb, zal het wel niet doorgaan. Wilders, de fut is eruit. Hij kan die tsunami waar hij het altijd over heeft, over de islam, dat kan hij helemaal niet waarmaken. Ook niet in de gedoogpositie. Hij weet dat als hij nu breekt, dat ze hem nooit meer terug willen hebben. Geen enkele andere partij wil met wat zij noemen zo'n onbetrouwbare vent. Maar nou, Wanneer... nog kan... iets over het CDA weten? Nou, dat de CDA zit de oorzaak van de crisis. Maar waarom het zit daar de oorzaak? Omdat Wilders doorheeft dat hij het CDA niet kan vertrouwen, dat Verhagen niet waar kan maken dat hij het CDA in de hand heeft. Dat mevrouw Peter oom de andere kant op wil. Je weet hoe groot de aanhang binnen de CDA is. Die zegt met die Wilders kan je, mag je niet samenwerken. Al die oud-politici, aantjes enzovoort werken daaraan. weet ik toevallig. In het land. Dat heeft Wilders door. En dan doe je hetzelfde als in de liefde. Dan ben je liever weg dan dat er met je gebroken wordt. Dus meneer Wilders is nu de afgewezen geliefde. U denkt dus echt serieus dat meneer Wilders over een half jaar weg is uit de politiek? Ja, precies half jaar weet ik niet. Ik denk dat meneer De Graaf, die ook dwars gelegen heeft, mijn telefoon gaat, in het fractieberaad... Nou, dat zou de PVV wel zijn die uh, niet wil dat ik verder ga. Ja, meneer De Graaf gaat Wilders opvolgen als leider van de PVV en dat betekent een smal deel, niet de PVV van Wilders. Bent u toch blij dat dit allemaal geval is dat Wilders eruit gaat? Nee, ik ben er niet blij mee, want het is niet goed voor de reputatie van het land, maar die kunnen we wel, wel halen. Ik ben ook zeker, zou zeker niet blij zijn met een PvdA in de regering en al helemaal niet met een regering waarin de SP het voor te zeggen krijgt. Niet dat dat zal gebeuren, het zal een middenkabinet worden. Ik walg van D66, dat het zo goed die beter, maar uh, een leuke spreuk is, uh, als D66 meeregeert halveert hij altijd, de partij, dat is bekend. En wat hou je over van pechtold als het gehalveerd wordt? Pech. U hoort een verslag van uh, onze man in Den Haag, Jesper Stoffelen. En dan uh, gaan we voor de laatste keer uh, terug uh, naar onze band. Ze spelen nog één nummer voor ons. Dit is Stranger van Ben Kaplan. Don't Human suffering is an ocean and it's dark at the bottom of the sea. And there's no such thing as a stranger. We're all equally backwards and wrong. Charmed axes, not whips. Bones are broken by sticks. And you're never free till you're. I always have waited for something just out of reach. And I, to myself, am a stranger. My heart... meer handen hadden gehad, zouden we meer applaus geven. Sorry, it's just a forehand applause. <laughs> <laughs> That's all we've got. Ja, um, yeah, u hoorde Ben Kaplan en zijn band The Casual Smokers, uh, zijn, zijn Driemands Orkest. So, um, how did you get through the night? Are you still a bit jet-lagged? Or have you been here for a while? No, I've been here since uh, Thursday. Uh, so, um, yeah, I feel feel uh, accustomed now. It's a bit late for me still, so... Uh... <laughs> all right, all right. Because you've done quite a few gigs already. Ja, yeah, we played, uh we played at uh, Motel Mosaic in uh, in Rotterdam uh, en dan we had een little surprise show in uh, Middelburg de andere uh, dag en dan we ook gespeeld uh, at de uh, FNR in Eindhoven. Dus het is een paar dagen. Ja, hij heeft heeft geen jetlag want hij is hier al eventjes. Hij heeft onder andere bij Motel Mosaic gespeeld in de in FNR. Ja, Dus tell me, um, this is a, a music style that's pretty popular in Europe. Uh, do you find an audience in Canada as well? Absolutely, yeah. We have a, a strong audience in Canada and it's growing. We're also starting to see a growing fan base in the States uh, as well as uh, in other countries as well, in, in uh, Japan and things like this. It's starting to to get attention. So it's not on Nickelback and Celine Dion, exactly. Justin Bieber. <laughs> <laughs> I mean, that stuff is still uh, bigger, but uh, yeah, we're getting we're getting a little bit of attention slowly but surely. It's a shame, isn't it? That's that's the kind of Canadian music people know, you know yeah. as as being really Canadian. Yeah, I mean, we'll, we've also got a lot of other stuff like Arcade Fire that is well known, and I mean, this, I mean, as a thousand bands that nobody's ever heard of. It's just this is the music that manages to uh, get across the borders. Ja, het is uh, ja, vooral aantrekkelijke muziek, wordt gezegd, voor Europeanen. Maar in Canada, en de Verenigde Staten en zelfs in Japan krijgen ze nu ook al uh, voet aan de grond. En uh, ja, de, de standaardartiesten zoals Lien Dion, uh, ja, die tijd zijn we nu wel voorbij. Ook Arcade Fire is bijvoorbeeld een Canadese band. So you be in the Netherlands for how long? About another week. Another week. Mm -hmm. And um, if people want to see you, where can they come? Uh, we still have uh, shows coming up in uh, Nijmegen, uh, which is uh, tomorrow. Then on uh, the 26th, we play Dordrecht. Then uh, on 27th, we play Almere and Schneek uh, Deventer. And uh, then after that, we'll be playing in uh, in Belgium a little bit, in Le and uh, in Antwerp. Uh, and then we'll, after after that, we're we'll back in September for some more shows in Harlem and in Groningen. Your Dutch is impressive, by the oh, way. thank you. <laughs> <laughs> um, and for your website, tell us your website. It's uh, bencaplin.ca.org. B E N C A P L A N dot C A. All right. Um, and there, people can buy your album there. Yeah, and, you uh, can buy my album. You can also see the upcoming concerts. Well, thanks so much for being here. It's a big pleasure. Thanks so much for having me. It's been me. an honor. And uh, I have safe, safe trip back to Halifax. Thank you so much. <laughs> Until next time. Thank you. Tijd weer dan voor iets anders. Tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Niks geen kabinetscrisis of naaktlopen. Maar het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. ...te beginnen in Limburg. Op zoek naar nieuws dat niet in het nieuws was kwamen we in onze zuidelijke provincie. Als ze over de Rieksweg uh, riet, dan zuste uh, nou, ze de scheetbuim alweer uh, strak in de rieston. Tenminste, als ze vanoette de, de, de noordelijke kant van uh, de Napoleonsbaan, uh, zeg maar de Kesselse kant... Ja, dus het feestterrein stond, dus dat is uh, makkelijk uh, te vinden. Ja, u hoort het, een verslaggever van de regionale omroep Togenaar neer, het Schuttersdorp. En hij kwam niemand te minder tegen dan Wim. En bij Wim kriebelt het Schuttersseizoen. Dat is altijd zo. En dit jaar is het natuurlijk zeker in verband met het jubileum. En Wim probeert ook de jongeren in Limburg te bereiken. Ja, dat is eigenlijk toch slecht in de goge gaten zeg mm. Het is in ieder geval zo, dat soort biogomeinen trekt je anderen met. Maar ik denk dat dat er toch best aan doet. Van de andere kant is het misschien toch ook zo. Dat we zongen op de shoppen toch wel durven te stellen... dat we tamelijk een succesvolle vereniging zijn. Qua uniformering vallen, maar ook qua zitten. En nog even voor wie erbij wil zijn. Na een half einde gaten opdocht... En van die Châtelier allemaal en noorderoptocht. En is het wie het altijd is. Dus alle B-wedstrijden gaan gebeuren, de Scheed-wedstrijden gaan gebeuren. En z'n avonds rondje half 7-7 hoop we toch de prijzen bekend kunnen maken. Dat die mensen die van Biet komen, dat die in een hoesje met de priesters verdient. En dat ze later nog eens jullie moeten krijgen. Want ik vind dat dat zich niet durft. Ja. Uh, ja. Door naar het oosten van het land. Mijn kost is Papa alfa 1 kilo Romeo. Een Beekse zendamateur had afgelopen weekend het moment van zijn leven. Hello. Hij had contact met niemand minder dan de Nederlandse ruimtevader André Kuipers. Ja, dan heb je een zogenaamde verbinding gemaakt met, uh, met dat station. Ja, dan is iedereen jaloers, toch? Ja, ja dat, is, uh, dat is zo. Ja, en natuurlijk heeft de beste man het moment van zijn leven even opgenomen. Nee, helaas niet. Hoe kan dat? Ja, in de heet van de strijd. Ik heb altijd mijn mobieltje meestal bij de hand. Dat kan natuurlijk heel erg makkelijk mee. Ik heb al eens eerder het aangezet, maar ja, dat vergeet je. En dan, uh... Goed, dat was hem. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En nu hoorden fragmenten van Omroep Gelderland en L1. Toen onze columnist Diederik van Zessen gistermorgen wakker werd... liep hij al meteen tegen zijn eerste frustratie aan. Nu stapt hij zoals gebruikelijk weer met het verkeerde been in bed. Oploper Ajax profiteert voor het tweede seizoen op rij van de drukke Europese verplichtingen van concurrenten voor de landstitel. FC Twente verloor vorig jaar de titel aan Ajax. In dit seizoen betaalt AZ de tol van het succes in de Europa League. We hebben nu contact met uh, degene die dit beweert, inspanningsfysioloog Raymond Verheijen. Goedemorgen meneer Verheijen. Goedemorgen deze morgen. Het Radio 1 Journaal begint de dinsdag goed en ook veel sportkaternen van kranten openen met de conclusies van Raymond Verheijen. Je hoort al in de toon van Lara Rentse dat ze hier eens dus heel kritisch in gaat duiken. Ik ga er dus eens goed voor zitten. Dat heeft dus helemaal niets met de kwaliteiten van trainer en spelers van Ajax te maken, begrijp ik? En ja, we beginnen meteen met een vraag die statistiek links laat liggen. Deze vraag is gebaseerd op sentiment, op medeleven, terwijl het onderzoek zich puur op de cijfers richt. Hoe reageert Verheyen? Ja, het heeft alles te maken met de kwaliteiten van, uh, van Ajax en uh, in de trainers en de spelers. Goed zo. Over naar de feiten. Uh, als teams slechts twee dagen rust hebben tussen wedstrijden... ...zij ineens 40% minder kans hebben op het winnen van wedstrijden. En dat uitzicht met name dan in het laatste half uur van die wedstrijden... ...op het moment dat zij ineens 75% meer tegengoals krijgen. Uh, ja, en dan, dan kun je maar één ding concluderen... ...dat er sprake is van competitievervalsing. Een competitie Vindt u dat niet wat zwaar uitgedrukt? Natuurlijk is de conclusie van Verheijen kort door de bocht een belediging voor Ajax wellicht. Maar hij moet zijn onderzoek natuurlijk wel aan de man krijgen. Want in Nederland is er niet automatisch aandacht voor sportstatistiek. En zeker niet in de voetbalwereld. Wij praten avond aan avond over spelers die een keertje een mooie goal maakten of een goede paas gaven. We vertrouwen dat mannen die jarenlang zelf hebben gevoetbald... nu aan anderen kunnen uitleggen hoe ze dat het beste kunnen doen... en aan ons kunnen uitleggen wat ze goed of fout doen. We geven spelers cijfers, maar kijken niet naar de cijfers. Er zijn rijke teams en er zijn poor teams. Dan is er 50 feet of crap. En dan dus Heeft u de film Moneyball al gezien, met Brad Pitt... gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Auckland Athletics? Daar kun je zien dat het ook anders kan. Een cijfertjesnerd adviseerde een matige honkbalclub... waardoor het de top bereikte begin deze eeuw. Eerst werd hij uitgelachen, maar hij lachte als laatst... toen hij twintig duels op rij won. Zo'n cijfertjesnerd is Raymond Verheijen. En wij lachen hem anno 2012 met z'n allen uit. De lans is gebroken, Diederik van Zessen. Het is al bijna vier uur en dat betekent dat uh, nog steeds wakker bijna op zijn einde is. Uh, maar nul wakker staat op het punt om te beginnen. En ja, goedemorgen. Inge is aangeschoven. Ja, goedemorgen. Wat gaan we straks uh, allemaal horen? Nou, het, het is een beetje zielig nieuws eigenlijk wat in onze volgende uur ook langskomt. Maar in Zeeuws-Vlaanderen worden schapen gestolen. En dat zijn er niet één, niet twee. Dat zijn er dit weekend wel 22. En uh, die schapen lezen duizenden euro's op. En dat is voor die boeren natuurlijk een ontzettend groot verlies. Ja, dat is allemaal een hele situatie. Daar horen we straks meer over. Ook komt er een roze kast. Die komt in de, in de bibliotheken te staan. Omdat is speciaal voor. Ra raad het maar. Ik uh, misschien een uh, homoseksuele siep van de ploeg? Nou, de, de, de Roze kast is eigenlijk. Gewoon een kast waar allemaal boeken in staan over homoseksualiteit. Ja, waarom daar dan een speciale kast voor moet komen, hm. dat horen we ook zo meteen. Dat is eigenlijk logischer als je erover nadenkt. Ja, dat is eigenlijk logischer. Maar goed, straks meer daarover. En ook bellen we natuurlijk naar, uh, naar Washington met onze correspondent uh, die daar zit. Uh, Wouter Zanting, want uh, er is ook weer een uh, hoop primers geweest deze nacht. Dus weer spannend. Goed, dat en meer dus straks na het nieuws van vier uur. Uh, wilt u trouwens Ben Kaplan terug horen? Kijk dan even op onze website www.radio wil graag tot volgende week. Nog steeds wakker. BNL, nieuws in de nacht.